Michel Koenen met het NOS-journaal. Voedsel- en Warenautoriteit NVWA moet openbaar maken waar het in Venendaal de Aziatische tijgermug heeft gevonden. Dat zegt de Raad van State. Een rechtbank oordeelde eerder dat de openbaarmaking van de vindplaats de privacy van een wonende zou schenden. Het platform Stop Invasie Exoten had de NVWA gevraagd om de informatie. Het platform wilde weten of er een bandenbedrijf in Venendaal was wat de bron was van de mug. Twee jaar geleden werden in Veenendaal 56 tijgermuggen gevonden. Die kunnen ziektes als knokkelkoorts of Zika overbrengen. In Japan zijn al zeker 57 mensen overleden door een hittegolf. In delen van het land komt de temperatuur ruim boven de 35 graden uit... en is de luchtvochtigheid ruim 80 procent. Dat maakt het erg benauwd. Ruim 23.000 Japanners worden behandeld voor een zonnesteek. Honderden mensen waren er zo slecht aan toe... dat ze een aantal weken in het ziekenhuis moeten blijven. ABN AMRO moet de 5 miljoen particuliere klanten controleren, eist de Nederlandse bank. De toezichthouder wil dat criminele activiteiten worden opgespoord zoals witwassen. Volgens DNB zijn de klantendossiers nu niet goed op orde. ABN AMRO heeft ruim 100 miljoen euro opzij gezet om de extra controles te gaan uitvoeren. Onderwijsdienst DUO heeft mogelijk de privacyregels overtreden. In persoonlijke mailtjes aan studenten zat volgsoftware. Zo werd gekeken of studenten belangrijke mailtjes hadden gelezen. Omdat de gegevens van de software direct herleidbaar zijn op een persoon... zijn ze in dit geval in strijd met privacyregels. En DUO zou zijn gestopt met het gebruik van de vervolgsoftware. Het weer nog, wolken en zon, maar er trekken ook wat stevige buien over het land... met kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder geregeld zon en iets warmer met 22 tot 25 graden. En vrijdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Boekhuis van de ANWB. Een file op de ringweg Amsterdam, de A10... staat richting Zaandam voor de Koentunnel. Twee kilometer met zo'n vijf minuten vertraging.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 Goedemiddag luisteraars, dit is het lunchprogramma op ZFM. De lokale omroep was voor. Een vast programma tussen 12 en 2. Met natuurlijk de vaste items en de instrumentalen van vandaag. De nummer en deze week komt er een uit 2000. De gouden oude, en die komt ook uit 2000. Het weer, en natuurlijk het weer voor het komend weekend. En dat is nog niet alles. Veel nieuws uit onze badplaat en de directe omgeving. Een vol programma dus. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9... of Psycho-kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet... www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar... en ik start vandaag met een Nederlands plaatje: De dijk. Binnen zonder kloppen. Ik zou zeggen, kom lekker los.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 van een trein.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 In Duizend stukken op de straten van de stad. Met ons hart als spichelroede zoek ik mijn verloren schat, maar het leidt tot niets. Oh Tom Houd, ijzer, Welke deur ik ook probeer Ze zijn dicht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 told me one day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 Evenementenagenda van augustus. De 9e hippie boulevardmarkt en het badhuisplein van 12 tot 6. De 9e tot de 11e ADAC, Geertie Masters, Zandvoort en het circuit Zandvoort. De 10e Open Zandvoortse kampioenschap Makreelroken, Raadhuisplein van 10 tot 3. De 10e Amsterdamse Avond, een gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort, Aanvang 8 uur. Ook de tiende zomermarkt Boulevard, Badhuisplein 12 tot 6. tussen de tiende, dat is een vol programma. Heerlijk gezellig. De dertiende, openluchtoptreden luchtoptreden Zandvoort Mannekoor, Louis David Carré. Aanvang om half negen. De 14e, zomeravondconcert Werken van Bach en Corelli, door Kees Verschoor op orgel en Hans Boetje op saxofoon. protestantse kerk aanvang om half acht. Dat waren in ieder geval de evenementen van augustus. Dan kreeg ik een berichtje. De Franse muziekproducent Henri Ballou is maandag 82-jarige leeftijd overleden. En dat meldden de Franse media. Je zal zeggen, wie is nou weer Henri Ballou? Hij is de oprichter van de discogroep Village People. En schreef de teksten voor onder andere YMCA. De Franse vereniging van muziekproducenten een en de, noemde Bello een groot figuur uit de wereld van de productie... die alle routes van de industrie heeft beklommen om de toppen van hun succes te bereiken. Hier komt YMCA. Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb uitgekozen Asia Mirror. Ja, dat zegt u waarschijnlijk niks. En het is een instrumentale opname uit 1961 van Jimmy Wisner. En die opereerde onder de naam Kokomo om zijn jazzfans yes niet te vervreemden. Het is een rock roll bewerking van Edward Creek's Piano Concerto in A Mineur. Hij werd afgewezen door tien labels en moest het nummer dus op zijn eigen label, Future Records, uitbrengen. Het nummer werd een hit en bereikte nummer 8 op de Billboard Hot 100 en de nummer 35 op de UK Single Charge, ondanks dat het door de BBC was verboden. Die vonden het iets te modern. En wij gaan luisteren naar Asia Mirror door Kokomo. Mooie, mooie instrumentalen. Sinds kort is bij de uh, drie flatgebouwen in de Keesomstraat... over een lengte van 25 meter een parkeerverbod ingesteld. Bewoner, Peter, moet ik even goed kijken... Pimo Wees, wist niet wat hij zag toen hij smiddags thuis kwam. Ik woon hier al 17 jaar in de Keesomstraat... maar wij als bewoners altijd normaal onder auto parkeren... wie schetst mijn verbazing toen ik thuis kwam? Juist, en plotseling een parkeerverbod... Over een lengte van 25 meter is ingesteld. Hier staan normaal vijf auto's geparkeerd. Dit parkeerverbod is van tevoren niet aan de bewoners gecommuniceerd. En ik ken ook niet de gedachte erachter. Het is niet gepubliceerd in de Zandvoortse courant of in de staatkrant, waardoor er ook geen bezwaar kunnen maken. Briest zei. Het vreemde is dat de andere deel in dezelfde straat geen parkeerverbod is afgelegd. Dit blijkt dat het transportbedrijf Van der Veld... met hun opleggers problemen heeft om de bocht te kunnen maken. En dat na 30 jaar, vraagt Bezer zich af. Hij zegt, ja, waarom moet dat gebeuren? Inderdaad. Niemand weet het. We gaan door naar de Nederlander BZN Blue Eyes. Van de, van de week, week. van Nel de... Kerkman. Volgens mij zal er weer veel troep langs de kust gevonden worden. Vanaf 1 augustus ruimen duizenden vrijwilligers wegwerpplastic op. Er is uitgerekend dat in elke stap die men zet er wel een stuk plastic ligt. Ongelooflijk. Wat maken mensen er toch een bende van? Niet alleen op het toeristische gedeelte van het strand, maar ook in het niet-toeristische gedeelte spoedt er van alles aan: plasticbordjes, bestek, zakjes, flessen, noem maar op. En misschien wist je het nog niet, maar zelfs een achterloos weggegooide sigarettenpeuk verteert pas na twee jaar. Terwijl plastic flessen gemaakt van pet er maar liefst 500 jaar over doen om te verdwijnen. Hoe dom kunnen we zijn om deze prachtige natuur met deze troep op te zadelen. Heus, er staan genoeg afvalbakken op het strand en op straat en echt, ze worden elke dag geleegd door de gemeente. En als de bak vol is. Neem het aftal dan mee. Of loop iets verder dat je neus lang is. Want misschien is de volgende afwak, afvalbak leger. Kleine moeite. Groot plezier. Maar niet alleen ligt de troep op strand. Vooral na een muziekfestival... of zoals laatst bij de Cape Parade... lag het raadhuisplein... ochtends bezaaid met plastic bekers... en andere troep. Er stonden genoeg afvalbakken op het plein... dus daar lag het niet aan. Ik hoor je al zeggen... Nel, ze waren hartstikke vol. En er kan echt niets meer bij. Dat zou best... Maar wat dan nog? Neem de troep mee of breng je bekertje terug waar je de inhoud gekocht heeft. Ondanks las ik dat een muziekfestival een oplossing voor de afvalbubs gevonden had. Na vijf muzieknummers riep iemand van de organisatie het publiek op... om niet alleen de handjes omhoog te houden, maar ook de handjes te laten wapperen. Als de troep was opgeruimd ging de muziek gewoon weer verder. Een geweldig idee om iedereen bewust te maken dat het ook anders kan. Scheelt heel veel werk voor de gemeentelijke opruimploeg. Op 15 augustus eindigen de laatste twee etappes van de strandschoonmaak bij Ahoy in Zandvoort. Maar waar de resultaten van de strandactie bekend worden gemaakt. En geloof me, het zal heel veel zijn. Want met de zomerse temperaturen bezochten veel strandbezoekers de nationale kust. Een groot applaus en een diepe buiging voor iedereen die meehelpt. Nel Kerkman. Ja, dan moet hij natuurlijk wel starten. En dat is natuurlijk heel vervelend. Wrap your arms around me. Passion's control Our feelings To see. there is no question. ZFM. Ja, wrap, wrap your arms around me, Agnetha Felskeu. Dat is er eentje van Abba, weten we het nog? Ibiza-markt en de hippie-markt, 9 augustus. En het is van 12 tot 8. En hij is weer terug. Door het organiseren van de Ibiza-markten op het Badhuisplein... brengt hip en happy events de echte Ibiza-sfeer naar Zandvoort aan zee. Je vindt een exclusieve selectie van producten met betrekking tot Abiza. Zoals lifestyle, mode, jewels, schoonheid. Maar de markt is ook een plek voor een drankje. Snack en een prachtige Abiza-geluiden. De locatie is Badhuisplein En het is 9 augustus van 12 tot 8. Bata bata. Uh, de dertiende, dat is aanstaande dinsdag, dan kunnen we een reizende wereld maken. En dan gaan we naar Frankrijk. Ook thuisblijvers kunnen op vakantie. Proef de sfeer door een prachtige presentatie van beelden, muziek en een film. Hapjes en drankjes, typisch van dit land, maken de belevenis helemaal af. De eigen bijdrage van de deelnemers is maar 2,50. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan bij de balie van de blauwe tram. Dinsdag 13 augustus en dat is van half 2 tot 3 uur. De locatie Wijksteukpunt de Blauwe Tram. En de Blauwe Tram is Louis David Carré nummer 1. En het telefoonnummer is 023 3040700. Ik herhaal 3040-700. When I know you love someone else Only a fool breaks his own heart I pretend that I don't see When you walk a fool Breaks his own heart het toch over brand hebben? <laughs> Op de boulevard de Benaar heeft zaterdagmiddag een kleine bermbrand gewoed. Even voor vijf uur was een stukje van de berm tegenover het circuit tussen het parkeerplaats en het fietspad in brand gevlogen. Omstanders hadden de afwachting van de brandweer al met scherp de grond omgeploegd en een grote brand in de kiem gesmoord. De brandweer hoefde uiteindelijk de brand alleen maar na te blussen. Oorzaak van het brandje? Onbekend. We gaan door met het volgende item. Ja, en het is een hit uit 2000. En het gaat over Hero. En Hero is een hitsingel van de zanger Enrique Iglesias... afkomstig van zijn album Escape. Mede door de nasleep van de aanslag op 11 september in Amerika... wordt de single een hit en treedt Iglesias hiermee live op... tijdens de Benefiet Concert in Amerika. A Tribute of Hero dat tien dagen na de ramp vanuit een geheime locatie in New York wordt uitgezonden. De Spanjaard is populair en geeft in 2002 voor het eerst een concert in Nederland... in de Rotterdamse Ahoy. Ook krijgt hij dit jaar een relatie met op dat moment nog populaire Russische tennisster Anna Kuriskova. In 2007 verschijnt zijn album Isometric met opnieuw succesvol is. Zowel Do You Know, de pink song To Try It, of Being Sorry... Komt dit jaar in de top 3 terecht? Ook geeft de Spanjaard opnieuw een concert in Ahoy. Ik heb uitgekozen Enrique Ecclesiastes met Hero. Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance?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 Ja. 10 augustus, dan is het weer zover, Een half tien tot vier uur... dan is er weer Zandvoort Open Kampioenschap Makreel Roken. Het jaarlijkse Kampioenschap Makreel Roken staat weer voor de deur... en wel op 10 augustus. En tot nu toe zijn er rokers aangemeld uit Katwijk, Noordwijk en Zandvoort-aan-Zee. Onder dit gezelschap bevinden zich kampioenen uit Zandvoort-en-Zee en, en Noordwijk. Vanaf half tien worden de tonnen geïnstalleerd en opgestookt. Als het hout op temperatuur is, gaan we de makrelen erin. De roken duurt ongeveer drie uur. Tijdens het roken kan men de rokers om uitleg vragen. Hun geheimprijs geven? Nou, dat doen ze niet. Maar een stukje proeven kan altijd. Om drie uur is de keuring en de prijsuitreiking door de vakkundige jury... Aansluitend is de verkoop van deze lekkerij, lekkernij. En dat is allemaal voor een goed doel. Wees er snel bij, want op is op. Kom kijken en proeven en kopen. Raadhuisplein in Zandvoort. Ja, En wat altijd lekker is bij makreel, dat is een glas champagne.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 Ja, we eindigen het eerste uur met een heel mooi plaatje. Ja, en uh, ik hoop u straks weer terug te zien. En ja, pak maar mijn hand. Dat is inderdaad een heel mooi plaatje van Nick en Simon. Tot straks.